Gullivers reizen Niet alle ministers van Lilliput waren het met de keizer eens dat de reus ongevaarlijk was. Ze bleven tot diep in de nacht vergaderen, zoals ministers wel vaker doen. Maar eindelijk besloten ze toch Gulliver vrij te laten. De volgende morgen kwamen alle Lilliputters naar de toren. Gulliver had weinig geslapen en veel met de soldaatjes gepraat om hun taal te leren we laten je vrij liet de keizer weten op voorwaarde dat je al je zakken leeg maakt dan weten we zeker dat je geen wapens bij je hebt gulliver deed wat de keizer hem vroeg de lilliputters kwamen dichterbij om te kijken wat gulliver uit zijn zakken haalde ze begrepen niet waar zijn horloge, zijn munten, zijn pistool en zijn zakmes voor dienden. De Lilliputters dachten heel diep na. En even later zag Gulliver dat een paar boeren met zijn kam een akker ploegden. Nu moet je beloven dat je ons geen kwaad zult doen... en dat je ons tegen vijanden zult beschermen, zei de keizer. Hebt u dan vijanden? vroeg Gulliver verbaasd. Ja... We zijn in oorlog met het volk van Blefuscu. Ze wonen op een eiland ver hier vandaan, zei de keizer. Gulliver ging op zijn tenen staan. Hij kon het eiland zien liggen. Voor hem was het helemaal niet ver. Hij zou er in een paar minuten heen kunnen zwemmen. Voor de kust van het eiland zag Gulliver een vloot van wel vijftig oorlogsschepen liggen. Voor hem waren de schepen niet groter dan de speelgoedbootjes waarmee hij als kind had gespeeld. Hij besloot het volk van Lilliput te helpen. Breng me vijftig ijzeren staven, zei hij. De Lilliputters sleepten met grote moeite vijftig ijzeren staven naar Gulliver. Voor hem waren de staven niet groter dan kopspelden. Hij boog ze om in de vorm van een vishaak. Breng me nu het sterkste touw dat jullie hebben, zei Gulliver. De Lilliputters gaven hem hetzelfde touw waarmee ze hem op het strand hadden vastgebonden. Gulliver sneed het touw in vijftig stukken en bond ze aan de vishaken. Daarna liep hij de zee in. Hij zwom in een paar minuten naar Bleyfuscoe. Op het strand stonden zeker dertigduizend soldaten en matrozen. Ze wilden net aan boord van de oorlogsschepen gaan en naar Lilliput varen. Gulliver had de branding bereikt en stond op. De matrozen en soldaten op het strand stonden stijf van angst. Giganticus, schreeuwden ze, want ze dachten dat de Lilliputters een verschrikkelijke reus hadden gestuurd om tegen hen te vechten. Lillipopulus sendicus giganticus, riepen ze doodsbang. De matrozen die al aan boord waren sprongen in zee en zwommen naar de kust. De soldaten gooiden hun wapens neer en renden weg. Gulliver pakte zijn vishaken en sloeg ze in de oorlogsschepen. Hij hield de vijftig touwtjes stevig vast en begon langzaam terug te zwemmen naar Lilliput. De Lilliputters juichten en dansten toen ze Gulliver met de oorlogsschepen zagen aankomen. Gulliver liep het strand op en de Lilliputters riepen... Lang leven, Enormico, hij heeft Lilliput gered. Gulliver sleepte de oorlogsschepen naar de haven. Daarna liep hij naar het keizerlijke paleis. De keizer en zijn ministers ontvingen hem uitbundig. Majesteit, ik zou graag willen weten waarom Lilliput en Blefuscue oorlog voeren, vroeg Gulliver. Omdat het volk van Blefuscue slecht is, antwoordde de keizer. Als ze eieren eten, beginnen ze aan de onderkant. Stel je voor, een afschuwelijke gewoonte. Maar nu hebben ze de oorlog verloren. We zullen die vervelende mensen voor eens en altijd leren... dat ze aan de puntige kant moeten beginnen. Culliver kon zijn oren niet geloven. En daarom voeren jullie oorlog? riep hij uit. Als ik dat geweten had, zou ik jullie niet hebben geholpen... Ineens voelde Gulliver zich heel ongelukkig bij de Lilliputters en hij had medelijden met het volk van Blefuscu, dat hij om zo'n vreemde reden hun oorlogsschepen had afgenomen. Hij besloot terug te gaan naar het eiland en hun te vertellen dat hij spijt had. Keizer Golbasto hoorde al spoedig dat Gulliver naar Blefuscu was gegaan. Hij werd heel boos. Dit is verraad, schreeuwde hij. Enormico heeft Lilliput verraden. Ik zal hem laten doden. Doe gif in zijn drank. Stel je voor, hij zit nu vast een gekookt ei van de ronde kant te eten. De eerste minister van Lilliput was het niet eens met de keizer. Majesteit, het is toch heel nuttig om een reus in dienst te hebben, zei hij. Ik geloof niet dat het verstandig is Enormico te doden. Goed, goed, gaf de keizer toe, maar dan zal ik hem voor straf blind maken. Gulliver was net teruggekomen van Blefuscu. Hij lag op het strand om in de zon zijn kleren te laten drogen. De nieuwsomroeper van Lilliput klom op zijn schouders en blies heel hard met zijn trompet in het oor van Gulliver. Daarna zei hij... Enormico, onze keizer heeft besloten u te laten leven... Gulliver ging rechtop zitten en keek de nieuwsomroeper verbaasd aan. Die zei... Maar omdat u Lilliput heeft verraden, zullen de keizerlijke boogschutters u blind schieten. Gulliver stond op en liep met grote stappen door het stadje naar de haven. Daar lag het keizerlijke schip. Het keizerlijke schip was het grootste van de keizerlijke vloot. Gulliver legde zijn jas en hoed in het scheepje en duwde het daarna de haven uit. Zodra hij diep water had bereikt, begon hij te zwemmen. Hij keek niet eenmaal om naar de kust van Lilliput. Na een paar uur werd Gulliver moe. Hij ging in het scheepje liggen. Het was niet groter dan een wieg en zijn armen en benen hingen over de randen. Gulliver viel al snel in slaap. Een hele tijd later werd het scheepje gezien door een matroos die vanaf een zeilschip met zijn verrekijker over de zee uitkeek. Eerst dacht hij dat het een vat was dat overboord was geslagen. Maar toen zag hij Gulliver. Hij holde naar zijn kapitein die onmiddellijk een roeiboot en twee matrozen naar het scheepje stuurde. De matrozen hielpen Gulliver op het grote zeilschip. Gulliver wilde de kapitein bedanken, maar de woorden bleven in zijn keel steken. U moet eerst maar eens gaan slapen, zei de kapitein. Hij bracht Gulliver naar de kapiteinshut. Wat was Gulliver blij dat hij weer in een gewoon bed kon slapen. Hij sliep tot de scheepsbel voor het avondeten luide. En toen vertelde Gulliver de kapitein over de wonderlijke avonturen die hij in Lilliput had beleefd.